Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Sporten waarbij de spelers geen contact maken zijn volgens de Telegraaf binnenkort weer toegestaan. Het Outbreak Management Team zou het kabinet adviseren dat onder meer zwemmen, tennis en golf kan als de sporters zich aan de geldende regels houden. Vanavond om 7 uur geeft premier Rutte een persconferentie over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens de Europese Commissie krimpt de economie in Nederland door de coronacrisis dit jaar met 6,75%. Dat is een iets positievere schatting dan die van Nederland zelf. In alle Eurolanden samen is de krimp volgens de Commissie dit jaar 7,75%. De verwachting is wel dat de economie volgend jaar weer flink groeit. De Eerste Kamerleden verhuizen tijdelijk naar de Riddenzaal, waar er genoeg afstand is te houden voor alle 75 senatoren... In de Eerste Kamer zelf is ruimte voor hooguit veertien mensen. In de ridderzaal wordt elk jaar op Prinsjesdag de troonrede uitgesproken door de koning. Hoe dat dit jaar gaat is nog onduidelijk. Fractievoorzitter Azarkan van Denk is door het bestuur per direct uit de partij gezet. Hij wordt door fractiegenoten en bestuursvoorzitter Usturk beschuldigd van intimidatie van medewerkers en bestuursleden. Trommel trommelt al langer bij Denk, eerder vertrok fractieleider Kuzu... Dat zou te maken hebben met een buitenechtelijke relatie die Kuzu had met een medewerker. De Jamaikaanse zangeres Millie Small is overleden. Ze scoorde een wereldwijde hit met het ska-nummer My Boy Lollipop. Small was in de jaren 60 de eerste zangeres uit Jamaica... die in het buitenland miljoenen platen verkocht en een van de grondleggers van de ska. Een muziekstroming die later ook onder meer de Nederlandse band Doe Maar inspireerde. Millie Small is 73 jaar geworden. Het weer nog zonnig, al kan er vanmiddag wel een stapelwolk ontstaan. Het wordt 13 tot 18 graden. In het westen kan het door wind van zee iets afkoelen. Ook de komende dagen zonnig en nog iets warmer tot 22 graden op vrijdag. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is de N240 hoog karspool richting Hippolyteshoef... tussen Middenmeer en Wieringerwerf dicht door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.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 Slaap was gezakt, en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel?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 Muziek, allemaal jaren zestig. Zometeen Anita Berry met Middellandse Zee. Muziek nog van Ronnie Tober. Willy Alberti komt voorbij. Leen Jongenwaard. Maar eerst de volgende plaat van de Butterflies met Brigitte Bardo. Als je in mijn bed dan kijk ik steeds naar jouw portret. Je zo lang, je benen zo slang, je haren zo blond, de rest zo rond. Ach waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou niet maar op papier. Brigitte, pardon, pardon. Brigitte, mijn hart zo. Je voetbal aan de muur, waar mij door lopen, door bestuur. Verder gaat je, kijk me zo en dan en dan. Baby, baby, baby. baby. Ik ik s'avond, zing met Ben. Dan kijk ik steeds naar jouw mooie Je Dan zo lang. Baby, Je benen zo. Weer op aardig komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. En een die sprekend leek op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die wil. Maar wat zou het helpen blijken dat er allemaal verschil. Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je Danam ik nooit een andere vrouw. De één die sprekend en leek, die net zo al is heek. Eén die sprekend leek op jou, in het blokje van drie mooi oud-hongstalige platen je muziek uit 1961 van de Butterflies met Brigitte Bardot. Ik kwam op nummer 2 binnen in 1961 in de, de Nederlandse hitlijsten. Dat is die versie van Brigitte Bardot. Maar dat kwam natuurlijk tot het originele. eerder dat jaar, eh, 1961, eh, door de Braziliaanse zanger Jorge Vega. En, eh,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 van de Butterflies met de Middellandse Zee. Anita Berry Ze is geboren in Den Hulst als Greetje Garritsen. Ze is een Nederlandse zangeres... die begin jaren 60 door Johnny Hoes werd ontdekt. En ze scoorde in 1962 een hit met de plaat... die u zojuist gehoord hebt, Middellandse Zee. Een souvenir van een zomer. Geschreven door Gerton van Wageningen. Verder zingt Berry vooral slagerliedjes... en meestal in een Nederlandse vertaling. Dus ja, Duitse liedjes...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 Dat zegt een kind, Jij bent zo grijs. Dat zegt een kind. 국민 clap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 Als een Nederlandse acteur en zanger die vooral bekendheid genoot door zijn optreden in de televisieserie Ja, zuster, Nee, zuster en het schaap met de vijf poten en citroentje met suiker en door zijn vertolkingen van liedjes zoals in een rijtuig op een mooie Pinksterdag en mijn opa is hij dan een beetje bekend geworden en u hoorde uit 1967 dus de schuld van het kapitaal en toen gingen we door met Maria, roepnaam Niering.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 Ze tochten naar de Ze ze ze van boter Mooie benen, mooie benen zijn de lichtpatroos. En de zweetter, en de zweetter zijn de baroness. En de zweetter, in de zweetter zijn je in de, de baroness. In de zwakte, in de suite, in de In de Ze houdt van haar kinderen en betreurt wat ze nu 1962 en 1963 met het nummer Katootje. En daarachteraan het 1969 Willy en Willi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 450.000 exemplaren op de boek als het best verkochte Nederlandstalige singeltje aller tijden. Zonnieuw stond wel bekend als de koning van de Smartlappen en is de man achter duizenden meezingers. smartlappen, carnavalskrakers en levensliederen. Andere grote hits waren de Smokkelaar en wij willen friet met mayonaise. Hoezies is de jaren 60 actief geweest in het Limburgse weer met zijn eigen succesvolle opnamestudio en platenmaatschappij.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 Heeft. hij zong natuurlijk al vaker op de Albert Cam, Maar een nummer wat uitgebracht is op single. Hij zingt het dus samen met Johnny Kreijkamp. Het 1959 is hier, Droomschip. In de, Amsterdamse de ring. En een Amsterdamse jongen.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 van dat is nou echt leuke gezellige muziek ik de denk aan de tijd dat uh, Jantje Smit voor het eerst uh, doorbrak. Met zijn allereerste hitje. En dit was uh, André Hazes die voor het eerst doorbrak. En eigenlijk brak hij helemaal niet door. Want zijn eerste singeltje bleef ook eigenlijk bij zijn eerste singeltje. André Hazes toen hij acht jaar oud was. Toen samen met Juni Kraai kwam met een droomschip in 1959. En later dus in de jaren zeventig. Later jaren zeventig brak de man er eindelijk door. En helaas is hij er niet meer. Zie je hem zandvoort?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 Orkest de Skymasters, en Karel heeft in zijn periode bij de Skymasters... vele honderden songs voor de microfoon gebracht als solist... maar ook samen met de Annie de Reuver, Rita van Schaik... Annie Plevier, Grietje Kouwveld, Joke van den Burg... en een belangrijk voorbeeld... Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen van Annie de Reuver... en dit orkest verzorgde een gedurende reeks van jaren... twee of drie radio-uitzendingen per week. En nu dus op de radio... Van der Velden, samen met de Skymasters en Toenia. En misschien als er nog tijd over is, uh, Rob de Nijs met Het Werd Zomer. Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. Graag tot een andere keer. Tot ziens.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 Mijn varken gevuld met duiten heb ik vandaag geslacht Om kermis met haar te vieren als het kan tot middernacht Donia, Donia, driemaal in de lompen, wow. boven mijn opklapbed Daar hangt jouw portret Donia, Donia, driemaal in de lompen, wow. Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guiter toe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 Toen is er een man gekomen, daar sprak ze even mee. Nu is ze als dikke dame met de kermis op tournee. Tonia, Tonia, Ripel in de lamp, de rotsen oh! Boven mijn opklabet, daar hangt jouw portret. Tonia, Tonia, Ripel in de rond de oh! Als ik mijn ogen open doe, lag jij me guitig